Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat twee oud-agenten. allebei een jaar de cel ingaan. Ze worden verdacht van het doorspelen van informatie uit politiesystemen. naar een drugsbende in Almelo. Volgens justitie hebben ze twee jaar lang in de computer zitten snuffelen. op zoek naar info over zaken waar ze niet bij betrokken waren. De agenten waren al ontslagen. Deze oranje Leeuwin spits maakt kans op de titel Beste Speelster van 2022. Miedema actie maken en die kan gewoon inschieten. Je moet haar natuurlijk wel aanpakken. But Miedema quickly gets it back again. Oh, yeah, En Miedema, ja! Yeah. Indraaiende bal. Miedema, ja! Yeah. Ja, natuurlijk is dat Viviane Miedema. Zij is genomineerd voor een FIFA Award. Ook coach Sarina Wiegman is opnieuw genomineerd voor de prijs als beste coach. Zij won die prijs al eerder in 2017 en 2020. En bij de mannencategorieën zijn er geen Nederlandse spelers of coaches genomineerd. Grote kans voor de titel is Lionel Messi, die met Argentinië wereldkampioen werd. En op andermans, kinderen passen in het buitenland als au pair, dat kennen we wel. Maar wist je dat er ook mensen zijn die als honden oppassen de hele wereld over vliegen? Zoals Benny, die nu een maand op drie labrador's past in Costa Rica. Dat is een hele leuke ervaring. Het vergt wel wat flexibiliteit. Want niet elke hond of kat is hetzelfde, dus je moet je wel weer aanpassen. Je kunt lekker daardoor de buurt verkennen. Omdat de honden, ja, daar moet je natuurlijk mee gaan wandelen. Ja, een, een fijne manier om de buurt te leren kennen en om met mensen in contact te komen. In juli zei hij zijn baan op als leraar Engels in Dubai. En hij besloot als dierenoppas te gaan werken. En ondertussen na te denken over wat hij hierna wil doen. Dat klinkt als een droomklus, maar... Je bent wel verantwoordelijk voor de dieren, voor het huis. Ja, het is niet zomaar een vakantie. Een klus met verantwoordelijkheden dus. Hiervoor was Benny trouwens in Mexico en Amerika. Hij mag dus gratis daar wonen in ruil voor zijn oppasdiensten. Maar bijvoorbeeld zijn tickets moet hij wel zelf betalen. En dan nog het weer, ook vanavond regen. Vooral in dit midden en zuiden. Later droog, morgen zonnig, maar toch later weer wat regen en een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de nasleep van een ongeluk staat er nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen is de vertraging nog 10 minuten. En op de A10 West van Amsterdam sta je ook nog in de file richting Zaanstad, voor knooppunt Koenplein. Daar heb je nog 10 minuten extra reistijd.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 Zonder een reden openly remember van Von V. Want straks, het zal pas in het de derde uur zijn hoor, dat we de nieuwe single laten horen: Undecided. Titelnummer van de EP. Welkom bij deze Alternatieve FM van donderdag 12 juni. Eh, januari, juni moet je mij worden. Dan zitten we al hoog zomer. Nee, januari, jongens. Dus het is nog even te vroeg voor de zomer. Eh, vandaag eh, te gast hier in de studio Marvin Adam. En hij komt niet alleen, er komt nog iemand mee. Eh, die zal hier een live een aantal dingen laten horen. Dus nederhop van de bovenste blank. En eh, er zitten ook nog eh, heel veel nieuwe dingen in. Waaronder de nieuwe single, een dubbele aankant van Engel. En het uh, is ook weer een deels met uh, Paul de Munnik. Uh, en just onder andere. Want uh, ja, we laten ze alle twee horen. In de tussenin uh, zal hij zelf uh, wel het een en ander gaan vertellen over het uh, nieuwe materiaal. Dat uh, straks, in het uh, eerste gedeelte. En dan in het tweede gedeelte hebben we natuurlijk ook nog uh, het een en ander. Want uh, heb je ooit nog eens gehoord van Midnight Moses. Nieuwe K-Dus. Band uit Groningen, die uh, ook een showcase uh, gaan doen tijdens Eurosonic Noordenslag wat aankomend weekend... een beetje gaat beginnen, denk ik. Zo, zo zullen daar wat optredens... te vinden zijn. Denk dat ik ook nog wel iets... van Joanna Jorgo ga draaien. Want die is er zelf ook, denk ik, bij. Die, zal, die komt ook uit die stad. Net als Kalidus. Dus dat zijn al namen... die met nieuw materiaal onder andere komen. Dus het is best wel interessant. En straks ook... die nieuwe single van Jasper Schalks. Die zit er ook in. Ik zei al, voor uh, 7 uur had ik iets uh, over Transix, living on video. En ik zei, uh, er is een jochie, maar dan doe ik hem uh, te kort. Uh, de man heet uh, Tijmen Molenaar in het echt. En Lunivo, daar brengt hij het uh, onderuit. En die dacht, uh, wat zij kunnen, kan ik eigenlijk ook. En dit is dan zijn kant van het verhaal van Electro. Uh, het is vieze, vuige, synthpop, zegt hij zelf. Oordeel zelf, hier is Lunivo met Let's Feel.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 Being jealous, I played that stupid song, you like it. it hurts so much, but I just let it I cry over you, I wanna get through, but it's hard to forget you.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 En dat was hem, Jaco Falcon. Ik had hem vorige week al, maar ik durfde het niet aan... om hem even voor de releasedatum van vorige week vrijdag te draaien. Maar dat was de dag dat hij dit uitbracht. Jealous, Burning Myers was daarvoor de single. Je kunt het nog een beetje nalezen op wat wij hebben gezegd daarover... over de aankondiging van die single, op onze eigen website... Altfm.nl, daar vind je het op terug, want we hebben ook een website. Daarvoor hoorde je trouwens Sophie van Hasselt. Vorige week was zij de gast die hier bij ons in de studio... om een aantal dummen live te komen spelen. Dat is nu de beurt aan Marvin Adam. Volgende week, wat zeg ik? Ja, volgende week of over twee weken geloof ik. Ik heb een beetje het bericht gekregen. Komt er een EP aan van Eva Lima, Noise heet die... Daar staat onder andere dit uh, nummer wat ze al eerder heeft uitgebracht het nummer dat heet Pearl Inside Deep in the dark feeling the pressure way from above nobody knows what's under the surface caught in the flood Nu klaar, ik voel me hopeloos en boos. Ik heb geen spijt, maar ik ben mezelf kwijt. Was ik maar samen in dit leven, ik zou er vroeger alles voor geven. Ik ben mijn eigen vriend waar ik bij hoor. Ik geef nu geen gehoor, nee, ik heb geen spijt. Ik heb altijd een beetje hoop, hoop op zekerheid, hoop op een betere tijd. Warm aanbevolen door Lucky Vons de Derde. Deze Joris Anne, Nou, als je er naar luistert, zitten er toch wel degelijk overeenkomsten. Wel uh, een hoog, low fire gehalte. Uh, doet me ook een beetje denken aan uh, bijvoorbeeld Steunbeer of uh, Stembeer. Van, uh, van het project van Bent met een T. En eigenlijk uh, zit er ook toch nog wel iets uh, in waar ook Band met een T zelf uh, iets. Achtig in. Hè? Een beetje dat, uh, dat toch wel uh, Nederlandstalige met een vleugje um, humor. of hoe je met, met een soortement van zwartgalligheid. Maar dat is. Uh, dit is toch ook nog wel redelijk uh, vrij serieus in, uh, in zijn ogen van deze Joris Anne. Want er is ook nog materiaal uh, van hem uh, onderweg. En dat heet uh, Het album heet Dromen in Vroeger. En Dat uh, wilde hij op 17 februari gaan uitbrengen met uh, acht Nederlandstalige liedjes. ...op kassetten en streamingsdiensten. Dat uh, is dan de bedoeling. En volgende week komt er ook een single van dit album uit... ...Dromen in vroeger. En dat uh, heet uh, Levens. En dat is toch best ook wel heel erg um, ja, bijzonder... ...hoe die daar tegen bepaalde dingen aankijkt in, in dat opzicht. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Eva Lima met Pearl Inside. De EP, de, de EP Noise die komt eraan. Ik dacht uh, dat hij zo'n beetje aan het eind van de maand uh, zo zal gaan verschijnen. En Pearl Inside is een van de singles. Uh, ik heb hem nu al binnen, maar ik uh, mag niet zomaar even 1, 2, 3 alles uh, gaan draaien. Dat, uh, zo werkt het natuurlijk ook niet. Um, straks, uh, in de loop van dit uh, nummer, ga ik uh, kijken of ik uh, Engel, Steven Engel uh, te pakken ga krijgen. Want ja, hij heeft een dubbele aankant uit, uh, uh, ja, uitgebracht. En dit... Klinkt een beetje weer van uh, vanouds, want uh, hier uh, werkt hij weer samen met uh, Paul de Munnik. Maar ook uh, Suria en Just zijn hier op uh, te horen. En het nummer dat heet Schuilend bij mij.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 we leven ons rotte zijn dagen, dan breekt het je op. Schuilen bij mij. Laat die wind en die regen maar komen, we klaar voor de storm. Schuilen bij mij. Ja, ja, ja, ja. Er gaan er allerlei dingen tegelijk. Er komen gasten binnen en van alles en nog wat. Er moeten van een is geregeld. Want Marvin gaat straks hier live het aantal nummers horen van onder meer een EP die eraan komt. Maar de zaken gaan uh, natuurlijk ook door en dan heb ik nog uh, weer uh, iets uh, gedaan waarvan ik denk, oh ja, volgens mij was het een ander tijdstip. Maar uh, ja, dan, staat er, dan heb ik het weer ergens uh, erin gezet, half acht. Maar goed, Steven Engel is dan zo vriendelijk en flexibel om dan toch uh, nu het gesprek te voeren. Steven, Goedenavond. 100% Ik moet er wel weer even inkomen, maar ik denk, dat het gaat, ik denk dat het goed gaat komen. Ja. Um, want uh, je bent weer uh, muzikaal actief, zag ik. Uh, ik krijg altijd ja. eerst een heel mooi een mailtje van je in, in, die, in dat opzicht. En ja, weet je, uh, het, het is dit, dit uh, nummer wat we net hebben gedraaid. Het is een dubbele a-kant. Zo uh, so, onderschrijf ja. ik het dan maar eventjes. Dat klopt. He? Ja. Um, ja, zo okay, zou je het zeker kunnen omschrijven. Ja. Ja. Um, deze die, die je net hoorde, die, die was een beetje vertrouwd omdat ook uh, Paul de Munnik uh, erop uh, te horen was. En dat was het afgelopen jaar, uh, was dat uh, een Engel en Paul plaat he, die je toen uh, had uitgebracht. Ja. Uh, maar daar zaten ook een aantal mensen bij uh, die, uh, die eraan mee hebben gedaan. Uh, maar dit is, uh, ja, er zit Paul ook weer op. Uh, maar Surya en Just, die hebben volgens mij in het verleden ook meegewerkt aan nummers van jou. Zeker, ja, ja, flink ook nog. Ja. Met Joost uh, ben ik in, uh, een duo, Engel hmm. en Just. Uh, en Surya, ja, die staat ook regelmatig op, uh, op muziek van mij. En, uh, ja. en ook op een nieuwe plaats, daar komt hij veel ja. voorbij in ieder geval. Ja, um, eerst nog even het verhaal van Engel en Paul. Want uh, hebben jullie daar ook nog uh, het een en ander mee gedaan? Uh, en zijn er ook mensen geweest uh, van, nou, wij willen jullie wel eventjes uh, laten optreden. Is dat ook uh, daadwerkelijk gebeurd? Nou, we hebben van de zomer uh, stonden we op festival De Parade. Ja. Uh, en toen hebben we een week lang hebben we in Eindhoven gespeeld. Een week lang in Den Haag en een week lang in Amsterdam. En dan ja. heb je zeg maar een tent helemaal voor onszelf. Ja. Dus ja, dan speel je snel 60 keer of zo hebben we gespeeld denk ik. Ja. En dat uh, en was heel tof. Alleen uh, ja, dan is dat afgesloten. En dan begin je weer met nieuwe muziek. Dus ik heb, ben een, ik heb een nieuw toertje, dan een solo toertje. En dat ja. doe ik dan met Just en een DJ. Ja. En, uh, en Pauls. Volgens mij zit hij nu twintig keer met vrienden van Amstel alweer. Dus, hm. dus de, de, wereld gaat, de, de wereld draait door. Ja. Ondanks, ondanks alles, uh, zou ik bijna zeggen. Zeker. Ja, zeker. Ja, maar jij zelf uh, zat ook niet stil in, de, in dat opzicht. Want uh, je bent uh, ook uh, gewoon weer productief. Ja, nou ja, ik ja tijdens de periode uh, dat ik met Paul uh, de plaat kwam uit. Maar ja. ja, de plaat was al best wel... Als die af is, hmm. toen ben ik gewoon door blijven werken. Dus ik heb in die periode dat wij gingen optreden en in plaats gingen vermoten, heb ik gewoon veel nummers gemaakt. En dat komt ja de komende maanden breng ik dat naar ja. buiten. Dus dat vind, vind ik ook heel tof. Dat is weer wat meer, wat meer hip-hop. Uh, ik ga weer een klein beetje terug naar de basis. Uh, en, uh, en dat doe ik live ook. Dus ja. dat vind ik wel heel tof. Alleen dit, dit nummer met paal ja. uh, klinkt heel erg als engel en paal nog. Ja, ja. Dat, uh, dat hadden we gemaakt in de periode van dat we ooit aan het maken waren. Ja. Alleen, dat hebben we nooit afgemaakt, dat nummer. En toen dacht ik van, ah, ik vind het wel leuk om Joost en Surya daarbij te betrekken. En ja. zo hebben we dat eigenlijk uh, uh, toch kunnen afmaken met z'n vier. Ja, ja uh, en dat... dat uh, nou ja, Paul heeft uh, natuurlijk al het, uh, zijn bijdrage er al in geleverd. Maar heb jij Surya en, uh, en Joost dan later er nog uh, bij gevraagd? Zeker, ja, ja. ja. Dus zo hebben we eigenlijk uh, mooi gepuzzeld. En, en ik werk heel graag met, met eigenlijk met... Uh, met Joost en Soria ja. heel makkelijk en, en, en met Paul ook. Dus ja. het was, en Joost, eigenlijk zou Joost en Soria al op de Engel en uh, Paul plaat komen. Ja. Die nummers hebben het niet gehaald. Dus, ja. dus zo, sowieso wel tof We om het op deze manier nog uit te brengen. Maar ik denk uh, als ik het uh, zo ja, beluister en ook uh, wat ik, uh, wat ik uh, een beetje door de, de mails heen uh, lees. Uh, is dit weer het startpunt van wellicht weer uh, nieuw materiaal... Uh, wat weer in de vorm van een EP of een album uit moet uh, gaan komen? Of uh, zie ik dat verkeerd? Nee, nee, zeker niet. Nee hoor, dit is de eerste single van, uh, van, van ja, drie, vier singles. En dan komt het album. Dus uh, ja. in, uh, uh, in mei breng ik mijn uh, solo album uit. Die heet 40. Ja. En, um, en ja, dit is dan de eerste... Droom is de eerste single. Ik zie Schuilen bij mij echt als een soort van liedje... wat ik ook tof vond... Om uit te brengen, maar wat niet op het album staat. Ja. En uh, dus de komende maanden ga ik dat langzaam, dat album uh, uitrollen. Ja, um, nou is uh, 40, de titel, hè, wat je ja. wat je gebruikt. Uh, slaat dat ook uh, op, op jou? Uh, hoe moet ik het Zeker. zien? Zeker. Nou ja, ik heb tien jaar geleden heb ik uh, met Just, uh, onder de naam Engel en Just, hebben wij 30 uitgebracht. Ja. En uh, ik vond het wel grappig om tien jaar later, uh, omdat wij toen allebei dertig waren, om tien jaar later veertig te doen. Want ja, dat is toch in, in hip-hop. Ja. Uh, is dat toch wel bijna als oud gezien. Ja. En, uh, en ik dacht, ik omarm het gewoon. Ja, uh, je doet er ook niet moeilijk over. Uh, uh, hip-hop kan je eigenlijk gewoon. Ook voor ben je veertigste laten horen. Ja. Nee, ja. Het wordt wel eens gezien als een soort van young man, dat je, dat je jong moet zijn voor hiphop. Alleen ik denk dat het, uh, dat het prima kan en dat hiphop gewoon ook volwassen kan ja. worden. Ja. En, uh, en ja, daar probeer ik uh, ook uh, mijn steentje aan bij te dragen in ieder geval met de muziek die ik maak. De soort hiphop uh, die ik maak. Ja. Um, Droom is uh, de ander, maar dat is volgens mij puur uh, alleen jij, toch? Klopt, ja. klopt ja. ja. Uh, ik, ja, dat is een uh, nummer eigenlijk over, over je toch af en toe ook de spiegel voorhouden en ja. kijken wat je op dit moment doet. Ja. En, en hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Dat, dat showtje wat ik dan dat toertje dat ik ga doen in mei ja. voor de nieuwe plaat. Uh, hoe ziet dat eruit over twintig jaar? En daar gaat het nummer eigenlijk een beetje over. Van hoe dus... realistisch is het dat ik dit blijf doen. Ja. Ik blijf het doen. Ik heb bepaalde <laughs> keuzes gemaakt. Ja. Maar als ik 65 ben, ja. hoe gelukkig ben ik nog dan met de keuzes die ik vandaag heb gemaakt. En dat, ja, ja. dat dacht ik. <laughs> gezellig, gezellig nummer. Ja, ja. Uh, is het ook uh, dat jij dan op een gegeven moment uh, de glazen bol uh, er een beetje bij pakt? Van, uh, van nou, uh, zo zie ik mijzelf over een paar jaar of niet? Ja, ik zie, ik zie mezelf sowieso blijven maken. Ja. En, en ik, de vorm die ik nu heb gekozen, dus, dus ook een optredende artiest, mm. ja, vind ik op dit moment helemaal prima. En ja, zolang het, ook, zolang het publiek ook wel een soort van blijft komen. Er zit nog altijd ergens een stijgende lijn in als je ja. kijkt naar, naar het publiek mm. en, uh, en, en, en de aantal bezoekers. Dus ja, het is... Op dit moment vind ik het een, fijn, een heel fijn leven, wat ik, uh, wat ik kan leiden. En, en ja, hoe dat over 20 jaar eruit ziet, zien we dan wel. Mm. Het is wel een heel enge gedachte dat het over 20 jaar dat ik dan, dan 60 ben. Maar ja, um, ja zo werkt het, uh, zo leven eigenlijk. Jij zegt over 20 jaar, maar ik zie mezelf niet over 20 jaar op 76-jarige leeftijd dit uh, alternatieve vim uh, nog uh, doen hoor. Ik, uh, ik zeg het maar even vast. Oké, okay, nou ja, dan stuur ik je dan geen mailtje over twintig jaar. <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, ik weet niet uh, in uh, welke staat ik hier uh, ben of, uh, nee, of ik er überhaupt nog uh, eerlijk gezegd ben. Want dat weet je ja, natuurlijk wel. ook nooit van tevoren. Alle, ik heb er alle in. <laughs> nou ja. Goed, als jij dat zegt, dan, uh, dan zal het wel zo zijn. Um, zullen we hem dan maar laten horen, de, de, de andere komt. Ja. Nou, daar is hij. Engel met Droom. Ja. Microfoon check. One, two. Ja dat klinkt goed. Tikjes zachter op de monitor en ik ben cool. Thanks. Ik kom hier graag. Zo'n fijne plek dit. Mijn tag op de muur zet mijn tracks op mijn setlist. Een mooie mix tussen oud werk en nieuw werk. Ik heb een gitarist en een DJ voor de liefhebbers. Waaronder ik. 200 tickets verkocht in de volverkopen en dat zonder hits. Bam. Ik heb de beste achterbaan van het land. Een paar euro verdiend, maar dat hou ik achter de hand. Lekker bezig. Wat een beeld. Ik heb een leven lang gezaaid. maar nu kan ik van het land eten yeah. En dan proosten we op, velen zijn nog gestopt Nooit verder geschopt en gaan de ronde door We wel erg gestrots, want we rocken nu nog Nee de koek is niet op, ik heb een trommel vol Dit is de droom, dit is de droom Want wat waar ik van hou doe ik iedere dag Ga ze omhoog, ga ze omhoog Zie me werken met liefde tot diep lief in de nacht Dit is de droom, dit is de droom You see I'm married to my music en up, Come on, Microphone check, 1 2 nog allemaal wat harder, M'n orders zijn wat slecht na al die jaren op de planken, Ik kwam hier vaak, daar staat mijn naam nog, Tijdje niet geweest, kwestie van vraag en aanbod, in mijn maten gingen een andere kant op Zit alleen in mijn wagen, solo reis ik het land door Nooit een vaste baan, ik kon leven van dit Maar nu heb ik geen pensioen, nee, helemaal niks Ik heb alleen wat grijze haar, alleen wat wijze lessen Een bak aan ervaring, inmiddels 65 Niets opgebouwd, geen vrouw, geen kids Leven de lol, maar dat is wat er nauwelijks is Duwde iedereen weg, altijd liever alleen Nu zit ik in de backstage zonder een team om me heen Ik heb alles gegeven, maar was het te veel? Die gedachten grijpt me s'nachts bij Yo hang op. Yo, wake up man. Yo, het is bijna showtime. Serieus? Ok, oh, we zijn even weg. Nog Fuck. 20 minuten, homie. 40 baby. Let's go! Kom maar, aan, man. Dit is de droom. Fuck. Glazen omhoog.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 come on Relax Twee nummers achter elkaar. Engel met uh, Droom. Dus dat was een uh, nieuw nummer wat, uh, wat je hebt uh, kunnen horen. Daarachter hoorde je deze lacet Die trouwens um, in een van de voorrondes uh, gaat opduiken van uh, de Robarknauw wordt. Ik dacht dat het uh, de tweede voorronde is. En die is uh, uit mijn hoofd op uh, 2 februari. Het uh, zou ook uh, zomaar kunnen zijn dat het 9 februari. Want ergens tussendoor zit er ook nog een uh, nachteditie. Hoewel die uh, gewoon in de avonduren wordt uh, afgewerkt op een donderdagavond. En daar zullen wij als uh, uh, Alternative FM of iets mee gaan doen live. Of we zullen daar een, een later nog op uh, terugkomen. Dus dat is een beetje het uh, idee. Want we hebben tenslotte ook nog een herhaling. Bijvoorbeeld op de maandagavond. En daar zouden we die dingen dus ook nog uh, eventueel in kunnen zetten. Dus dat uh, is, um, of op de donderdag als we toch bezig zijn. Dan uh, maken we daar een soort uh, voorproductie van. Dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, Lassette is dus een van de, de deelnemers. En uh, de achterliggende gedachte is ook om een beetje, uh, het uh, publiek in Haarlem wegwijs te maken... Met het, uh, met het materiaal wat ze heeft uitgebracht en wat ze nog gaat uitbrengen. Want dat is het ook. En over iets wat uitkomt, morgen is dit het uh, verhaal. Want Jasper Schalks is ook actief. En uh, morgen komt er een kakel verse nieuwe single uit... En die single die heet The Ballad of Lisa Marie Montgomery. Ga er maar eens lekker voor zitten, want het is een, uh, er zit ook nog iets van tragiek in dit nummer. Before her first day evil slumbering When God turned a blind eye on that girl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 Girl in a room built in his trailer while her mother quietly played pretend. At least I'm chance to raise some help Lisa Marie Montgomery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 None other than your holy mother can bring you to your knees I walked into an old body to meet the Virgin Mary Just sipping on a tea oh, I never saw, never saw a grace like this She didn't even need to show a face to me Such a simple beauty, a small town cutie With a suitcase full of dreams And help me see Daarvoor hoorde je Jasper Schalks met uh, de, het nieuwe nummer The Ballad of Lisa Marie Montgomery. Uh, we gaan op uh, naar het uh, nieuws uh, van de 8 uur en dan moet ik altijd even goed uh, uitkomen met de tijd. En dat uh, kunnen we dan ook, want uh, er is nog een dansbarnummer, nummer wat we in de tijd uh, met uh, onze vrienden van Low edits hebben ge gebruikt. Toen kwam je ook voorbij, dit nummer van Precursor. Dat is ook al van uh, een tijdje terug hoor. Ergens rond 2015. Nummer dat heet Desire, die ga je horen tot aan het nieuws van 8 uur.